3 uur. Wouter met het RwS Journaal. In Utrecht af te pakken en rende naar een McDonald's. Daar is hij doodgeschoten. Eerder had de man bij een verkeerscontrole geschoten op drie agenten. Er zijn nog twee mannen gearresteerd. Volgens Franse media zijn vader en broer. Fans van voetbalclub Go Red Eagles hebben vannacht elf poppen aan een brug in Zwolle opgehangen. De poppen waren gekleed in voetbalshirtjes van aartsrivaal Peck Zwolle. En daarbij hangt Spandoek met de tekst Zwolle gaat eraan.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 Veel slachtoffers denken volgens de politie dat er iemand tegen hun auto is aangereden en bellen het nummer op de memo van ene Erik. Ze krijgen een man aan de lijn die begint met complimentjes en een afspraakje wil maken. De politie wil weten wie deze Erik is en hem persoonlijk vragen te stoppen met de briefjes. Het weer bewolkt en nog wat regen in het zuiden. In de rest van het land hier en daar nog een bui. Het is 8 tot 12 graden. Morgen ook veel bewolking met af en toe lichte regen en dan 10 tot 12 graden. Dit was ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een file op de A10, de ring van Amsterdam... bij de koenten 2 kilometer richting Den Haag. De vertraging is ongeveer 10 minuten, want er stond even een auto met pech. En verder file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Daar staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in Zierfem. Zien met nu Zandvoort op zaterdag. Zo werd het even na drie uur. Welkom terug bij Salford op zaterdag. Het tweede uur alweer vanuit de tolweg 10a. En dat gaat een heel leuk uur worden hoor. Want Albert-Jan, we gaan het hebben over bier. Nou, wat wil je nou nog meer hè? Dus uh, lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Uur twee in het teken van onder meer het uh, Zandvoorts biertje. De op. Maar dat niet alleen. We hebben ook nog andere onderwerpen in uh, uur twee. Ja, nou goed, we gaan uitvoerig uh, bij, de, bij de presentatie van, uh, van het uh, Zandvoortje Scharrehop. Afgelopen dinsdag werd die feestelijk uh, voor, op het Raadhuisplein uh, te doop gehouden. Een koeling was niet nodig, want het was uh, zo fris uh, buiten. Dus uh, de Scharrehop was lekker op temperatuur. En Danny, uh, de naar eigen zeggen nog hobbybrouwer. Maar of dat in de toekomst zo blijft, mag hij straks uh, allemaal toe gaan leggen, uit gaan leggen. Want na het volgende nummer gaan we uitgebreid met Denny's even... De, de, de, de, de zaak bekijken van hoe, van hoe het van idee tot de presentatie is gekomen met de Zandvorse Scharrehop. Uiteraard, rond de klok van half vier, de vaste luisteraars en kijkers weten dat. En dan is het tijd voor de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is van alles te doen. En Louis, is ook, Louis van der Meij is ook inmiddels ook aangeschoven. En uh, dan denk je, niet komt over biljart praten. Ja, dat dacht ik nee, ook. Over hey? hele, hij gaat over hele andere dingen praten oh. straks. Want hij gaat het over een muziekquiz hebben en over het Formule 1-seizoen. En uh, dat allemaal gelieerd aan uh, Café, Laurel en Hardy. Maar misschien dat ik nog één uh, enige. Uh, ja, laten we zeggen, een stukje van. De, de, het geheim van het van biljart nog kan ontfutselen. Want hij staat momenteel op een tweede plaats uh, in de tussenstand. En wellicht dat we daar ook nog even uh, bij stil gaan staan. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En voor de rest nog veel, veel meer ander nieuws. Ik zou zeggen, blijft u luisteren, blijft u kijken naar uw enige echte lokale omroep, CFM. Live vanaf het Mediapark aan de tolweg Tina. Ja, zo is het maar net, Schreeuwen Schreeuw het uit. De gezelligheid in de studio aan de tolweg Tina. Zandvoort, leuk dat jullie allemaal luisteren. Blijf dat doen. Ja, bots. We hebben buiten de informatie hebben we ook nog uh, lekkere muziek voor je. Waaronder des van Sheila Green. Hier is Fuck You. the change in my Do, and I fuck her too Said if I was richer, yeah, I'd still be richer. Yeah. But Now ain't that some shit And although there's pain in my chest I still wish you the best But, uh, fuck you yeah, I'm sorry I can't afford a Ferrari But that don't mean I can't get you there uh, I guess he's an Xbox And I'm more Atari mm -hmm. But the way you Black zfm lifenl kijk je live mee in de studio. De foto's worden flink gemaakt hier van Danny met het Zalvoorts biertje. Ja, want het is een tijd voor, we gaan het erover hebben. Afgelopen dinsdag werd hij gepresenteerd aan de burgemeester Niek Meijer. Het gebeurde allemaal op het Raadhuisplein, voor het Raadhuis. En uh, ja, dat was een feestje, Danny ja dat, uh, dat klopt ja we hebben gewoon uh, dat biertap die hebben we gewoon in de fontein gezet en ik zag het hoe mooi kan het zijn dat er gewoon uit het uh, fontein gewoon de Zandvoortse bier stroomt dat is gewoon uh, ja, geweldig, geweldig. Ja. Ja. Uh, maar voordat je de afgelopen dinsdag dus de, de, de, de officiële lancering had van de Zandvoortse Scharrehop... Uh, gaat er natuurlijk een heel traject aan vooraf dat klopt. Nou gaan we even een stukje geschiedenis. Uh, wanneer krijg je voor het eerst het idee, want jij bent hobbybrouwer... Hè? Ja. Wat, wat houdt dat precies in, een hobbybrouwer? Nou, een hobbybrouwer is iemand die zijn eigen bier brouwt. Hè? En, uh, en dat, uh, dat kan je dus doen uh, door een grote ketel op het gas te zetten... en uh, mout toe te voegen, uh, suikers te onttrekken... daarna uh, hop te koken en hop toe te voegen... zodat je de bitterheid krijgt van het uh, bier. En, uh, nou ja, en daarna moet je het gewoon van gaan vergisten... al de suikers die uit die uh, mout zijn gekomen... En als je dan maar lang genoeg wacht... een week of vier... dan, dan heb je bier. En hmm. het is, Zo simpel is het eigenlijk. Maar hoe, je, je, je doet dus, dat hobby brouwen... doe je al een geruime tijd. Ja. En dan was het dan zo van... als er dan kennis langskwamen... dan had je je eigen biertje daarvoor ge, ge, ge, ge, gebrouwen? Ja, nou, het, is het is dan, zo begonnen? Het is natuurlijk ook zo dat je, je probeert niet... Uh, meteen niet de eerste brouwsel al te laten proeven. Want je wil eigenlijk gewoon dat het ook heel goed is. En, uh, en je moet het natuurlijk ook een beetje leren. Dus ja... Ja, Ik ben daar wel mee aan de slag gegaan. Uh, het is ook zo dat, uh, dat sinds dat ik eigenlijk weet van nou, ik wil dat bier gewoon graag voor Zandvoort maken, ben ik er ook mee begonnen. En uh, uiteindelijk uh, ja, we zijn we in een soort stroomversnelling gekomen het afgelopen half jaar. Dat is echt ongelooflijk. Ja, daar nog even terug. Ik bedoel, hoe, wanneer kreeg je voor het eerst het idee van ik ga een Zandvoorts biertje? Ik heb zin in een Zandvoorts biertje. Dan zat je alleen lekker thuis en denk je van ik wil ja, een Zandvoort zo ja, gaan ik, maken. Ik, ik had uh, anderhalf jaar geleden dacht ik van ja, eigenlijk in Zandvoort. Het zou toch gewoon geweldig zijn als ik gewoon uh, Zandvoorts zou hebben. Hè? Dus je ziet overal op de tap, uh, uit verschillende windstreken, zie je bier op de tap staan. En wij zijn een mooie uh, kustplaats. En, uh, de tweede kustplaats van Nederland moet eigenlijk de eerste zijn. Maar goed, uh, nee. ja, dat moet eigenlijk gewoon in Zandvoort moet een, een, een, een speciaal bier zijn, speciaal voor Zandvoort. En uh, ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan uiteindelijk. En uh, tot ik, tot ik Vrienden van mij uit Zandvoort vertelden, en dat is denk ik een half jaar geleden: van ah, ik ga gewoon het eerste Zandvoortse biertje ga ik gewoon hier op de markt zetten. En, uh, en het, uh, dat, dat, dat, dat gaat het echt worden. En vanaf dat moment is er een trein gaan rijden die zo hard ging. Daar ben ik opgesprongen. Ja. En er zijn allerlei mensen zijn daar, uh, naartoe getrokken die me maar graag wilden helpen, omdat ze het ook een geweldig idee vonden. Ja, en toen, uh, ja, toen zijn we uiteindelijk uh, uh, tot dit bier gekomen. Um, ik, ik ben hobbybrouwer en ik heb een keteltje van 35 liter. Dus je snapt wel, daar kan je dus gewoon helemaal niet... Ja, daar kan, kan je wel wat verstand uh, voor het maar niet te veel. Dus. Nee, maar dat, was, dat zal mijn, mijn volgende vraag zijn geweest. Je hebt 35 liter. Uh, ja. hè, dat is inderdaad voor vrienden en kennissen. en inderdaad. dan houd het op. Maar... Ja. Uh, nu je de officiële lancering hebt gehad... Ja. dan zal je ongetwijfeld meer bier moeten gaan brouwen. Ja. Heb je dat al in een grotere, grotere formaat gebrouwen? Ja, toen, toen het eenmaal duidelijk werd dat, dat het zo'n goed idee was... en dat een aantal mensen mij graag wilden helpen... toen, toen zijn we, ja, ben ik samen met Marcel ook in contact gekomen met Brouwerij Het Eiltje. Die zit in Halen. Die jongens die zijn, die hebben eerst een taproom gehad... en hun eigen bieren laten brouwen in andere ketels... Uh, dat is eigenlijk de, op dezelfde manier doe ik dit nu bij het ijltje. Dus uh, het bier wordt gebrouwen bij het ijltje. En uh, ja, die kunnen dan 3000 liter tegelijk brouwen. Dat, dat uh, klinkt heel veel. Dat klinkt heel veel, maar het is eigenlijk maar heel weinig. Uh, <laughs> dus um, ja, uh, die jongens hebben me heel goed geholpen om uh, uiteindelijk dit bier uh, voor Zandvoort uh, te krijgen. Ja. Maar als je dan naar het ijltje gaat, even uh, vanuit die 35 liter, je hebt ja. dan de ingrediënten. En op een gegeven moment moet je dat in een grotere uh, hoeveelheid ja. die ingrediënten toevoegen. Ja. Is het dan niet ontzettend spannend als je dat eerste biertje eruit haalt? Ja, dat is, uh, dat is echt een... Z uh, ja, dat Ja, dat. Is heel. Uh, ik had al gezegd, van, ja, als je daarmee begint, dan, dan heb je ook een commitment om het af te nemen. Want zo werkt het natuurlijk gewoon. Ze moeten ruimte in de, in de ketel hebben. En, ja. Nou ja, dan staat er 3000 liter daar. En met de ingrediënten mm. die ik wilde, erin wilde hebben. En ja, dan was het eerste moment van uh, uit die hele grote ketel van 3000 liter het eerste biertje schenken. Ja. En dan gewoon alle, zag ik al, de kleur is goed geworden, de, de schuim erop is goed en ik raak aan het glas en ik denk, ja dit is echt geweldig. Ik had nog geen slok genomen en toen wist ja. ik dat het goed was. Anders was, ik, uh, was het niet zo mooi geweest. Nee, dat moet, dat moet een ontzettend spannend moment zijn geweest. En uh, dan, dan, is het, dan is het bier goed en naar je zin. Want mm -hmm. daar ligt ook je, je, je, je laten we zeggen, er, komt er, natuurlijk, er komen we straks naar de volgende plaat wel even op terug. Want je krijgt een stukje marketing, je, je krijgt een stukje distributie ja. en dergelijke. Maar dat is niet Jan cup of tea, om het zo nee, maar te zeggen. Klopt. Jij moet gewoon brouwen ja. en, en, en je daarmee bezig houden. Ja, ja. Gaan we het zo meteen naar de volgende plaat even over hebben. is goed. Tot zo. Baby, yeah, I know you been like that Got it like a host, baby Show them say you're wicked like that Zo tijdens het uh, bierverhaal op de zaterdag bij CFM... hoorde je de zingel van Major Laser. Dat was uh, Light It Up. Ja, we zijn in gesprek met uh, Danny juist vanmiddag te gast... in de studio aan de Tolweg Tina, En we hebben het over ons uh, eigen Zandvoorts bier, Scharhop... En ik ben heel benieuwd, Danny, volgens mij ga ik jouw schema nou weer helemaal omgooien. Dat zal ze dus niet eerst zijn. Hoe jij uiteindelijk zijn. tot uh, dat biertje bent gekomen. Want je gaat eerst een uh, biertje brouwen, denk ik. En dan uh, denk je van, uh, is dit de smaak die ik wil hebben? En dan nog eentje proberen, nog eentje proberen. Of hoe, hoe werkt dat? Maar ja, het, is, het is duidelijk dat uh, de brouwer, uh, het eiltje, heeft natuurlijk gewoon zelf ook uh, een idee van hoe dat uh, bier zou moeten zijn. Hè? Want je moet gewoon een samenwerking uh, aangaan. Alleen ja, ik wilde gewoon echt een draaihopping op dat bier hebben. En dat hebben we dus uiteindelijk voor elkaar gekregen. Wat dus voor een groot gedeelte de smaak van het bier ook bepaalt. En uh, ja, dus ja, dat was wel een uh, spannend moment uh, om uiteindelijk het bier te proeven wat het geworden is. En dat het bier smaakt zoals jij het ja, voor ogen had. Ja, inderdaad. Dat was... Maar hoe vaak uh, moet je dan uh, proberen voordat het uh, resultaat daar is? Ja, dat, uh, dat, uh, nou, niet, niet zo heel erg vaak. <laughs> want, uh, want het grappige is ook natuurlijk dat uh, je hebt duizenden en duizenden verschillende smaken bier. Ja. En uh, ja, uh, of je in een klein keteltje bent of in een grote, dat geeft heel veel invloed erop. Dus ja, de constante smaken die uh, dit Scharhoop ook heeft gekregen, om dat constant vast te houden, dat, dat zal ook nog een hele truc worden, natuurlijk. Maar. Hoe zou jij de smaak van het uh, Zandvoortje Scharhoop omschrijven? Nou, het is gewoon een uh, fris blond bier. Met een. Uh, ja, met een echt een uh, hele. Er zitten allemaal Amerikaanse hopsoorten zitten erin. En uh, ja, het is echt een modern bier, hè, zoals het tegenwoordig uh, veel gedronken wordt. Het is echt een. Uh, speciaal bier is ook echt een hype, hè. je ziet het overal terugkomen. Ja, dit is echt een modern bier uh, voor Zandvoort. Dus, het uh, is ook een biertje waar je echt gewoon lekker even moet, voor moet gaan zitten en van moet gaan genieten. Het is een bier wat je gewoon op het strand kan drinken, wat je in het café kan drinken, op het terrasje. Het is heel toegankelijk, voor, ook voor pilsdrinkers. He, want uh, je hebt uh, speciaal bier, en zo zwaar, Nou, daar beginnen de meeste mensen nee. niet aan. Uh, maar dit is gewoon een bier wat heel toegankelijk is. Het is 5,5 procent. Het is een PLL. Ja, uh, het is gewoon echt voor het strand. Is het, het is echt een zomerbier. En, uh, en dan zeg ik niet dat je dit in de winter kan drinken, maar het is gewoon echt een uh, prima bier voor op het strand en, uh, en voor in het dorp. De allereerste keer dat ik een uh, scharopje proefde, was die op kamertemperatuur en ja. dan is die ook al lekker. Ja, ja, ja. hoger de, de temperatuur is, de, des te meer die hoparoma zeg maar naar boven komt. En, uh, maar koud is hier uh, ook heel erg En je ook. kan ook nergens alleen heen, Weet kijk eens wie er nou binnenkomt. Ja hoor, daar is ie. Goed, dan euh, schuif gelijk aan euh, uh, Marcel, want euh, we hebben het, uh, het voortraject hebben we al besproken. Maar op een gegeven moment uh, uh, smaakt het bier zoals uh, Danny het wil hebben. Maar dan moet er, uh, komt er een vervolgtraject uh, om de hoek zetten, zoals uh, uh, uh, de temperatuur, en, uh, de layout en de distributie. En uh, daar heb jij uh, ook je, je vingers in gehad. Zo. Ja, dat ja, wel. Ja. Trek hem maar even naar je toe. Dat waren volgens mij vijf vragen in één <laughs> ja, is Dus voor mij waren. Dan krijg even rustig zin. Ga je Waar begon op, op een gegeven moment komt het bier uit de, bij het uiltje. Ja. Komt eruit zoals Danny dat voor ogen heeft. Had. En ja, hoe het, hoe dat was het, hoe hoe het mooiste moment van alles hoor. toe het moest smaken. Maar ja, dan krijg je... Nou jongens, we zijn, we zijn nu A gezegd, dus we gaan nu ook B zeggen. Sterker nog, hij gaat C zeggen, want hij gaat er ja, even gaat, over ja, ja. En naar je schoolpunt. Ja, maar daar komt er natuurlijk veel meer bij kijken. En dan heb ik het over marketing en dat soort ja, dingen. Nou, we zijn samen de, de, ja, de, de plaatselijke horeca langs gegaan. En hebben daar een beetje geïnformeerd of de mensen interesse daarvoor hadden. Nou, en dat was in grotendeel het geval. En ik uh, denk dat we dat op zich uh, heel goed gedaan hebben. Alleen ja, op dit moment is het qua hoeveelheid denk ik nog een beetje beperkt wat we kunnen aanbieden. En we doen ons best om het hele, ja, de hele horeca zo meteen te kunnen bedienen. Alleen ja, het wordt nu heel rustig aan geïntroduceerd. En zo meteen hopen we van de zomer gewoon, eh, of in het voorjaar echt eh, de zon begint te schijnen. Ja. Omdat het echt uh, gaat knallen. Nou, ja. dus, en, er zijn nu al een aantal horecazaken die meedoen gelukkig. En, uh, en dat zullen er ongetwijfeld steeds meer gaan worden. Ja, want uh, de, uh, kijk, uh, Danny heeft het echt op het brouwen. Hè? De, de, de, dus onder het motto van, uh, uh, hou je bij je leest. Dat, ja. dat is zijn leest. En dan ja. krijg je op een gegeven moment een stukje promotie, presentatie. Afgelopen dinsdag natuurlijk de, de, de officiële lancering van de, van de Scharrehop. Uh, de Zandvoortse Scharrehop. Maar dan uh, het logo, het etiket, de bierviltjes. Uh, er komt ja. veel meer bij kijken. Dus ja, dat, uh, maar ik denk dat het een samenspel geweest is. En ik denk dat Danny daar gewoon... Uh zijn weg hebben gevonden hebben, met, uh, nou, samen met aardige Geest is het uh, logo ontworpen. En voor de rest hebben we samen heel veel contact gehad van hoe we het verder gaan doen. Uh, en ja, het balletje is gaan rollen en het moest ook gaan rollen. Ik bedoel, als je in april, uh, het werd half maart, maar in april uh, het bier wil gaan lanceren... omdat het seizoen gaat beginnen, ja. dan moet je er wel... Uh, reten van vaartuig te zetten. Ja. Ja. Dus ja, het is, is ook wel een goed verhaal. Want in principe was alles net op tijd klaar en, uh, voor de presentatie. Want ja, je moet het allemaal van tevoren plannen natuurlijk. Ja. En het loopt altijd anders dan dat je denkt dat het gaat. De, de glazen met het logo erop bijvoorbeeld zijn nog niet binnen. Maar we hebben wel het, uh, het, het originele glas zonder ja. logo. Ja, die heeft Marcel nog eventjes op uh, maandagavond... voor de presentatie opgehaald in Amsterdam. Ja. Uh, want ja, de chauffeur die mocht niet meer naar Zandvoort rijden. Want de de, de, de, de, de rijtuigen. Dus uh, uh, het is in de vorm van de watertoren. Er is dus ook over nagedacht, dus... Het, ah, het, het, het, het glas is eigenlijk zo Dat de, de hopgeur zeg maar zo goed mogelijk In huis komt als het is. dat is het belangrijkste. En dat en die, het toevallig op de watertoren en, en het, lijkt Het, het ja. lijkt op de watertoren en het dus dat past nu mooi uit het plaatje. Ja, en uh, sommige dingen die heel erg goed zijn Die passen ook heel erg goed bij elkaar ja. En uh, dat was ook een van de eerste dingen Dat we het glas uh, in de horeca hebben laten zien van, ja, Jongens, die lijkt gewoon op die oude watertoren Geweldig, geweldig uh, dat, is, dat is niet van tevoren bedacht nee. Een van de weinige dingen maar een aardige bijkomstigheid, laat het zo maar zeggen. Inderdaad, inderdaad, ja. Eén naam die ik ook graag nog even wil de revue laten passeren... is de uitbaten van het wapen. Ja. Daar heb je ook vaak feedback van gehad. Ja, met Rob hebben we natuurlijk samen bij het wapen gezeten. Dat En geproefd. En we hebben gekeken. hebben alleen maar veel geproefd. Tot diep in de nacht vergaderd. En natuurlijk over gesproken van hoe moet dat bier er nou uitzien... en hoe moet het smaken... Uh, ja, we moeten, het moet ook heel goed zijn. Want uh, ja, we, willen, uh, ja, we willen gewoon uh, dat uh, Zandvoort er trots op is. En uh, dus ja, Rob heeft uh, heel kritisch uh, altijd uh, daarop gereageerd. Van hoe, welke kant we op wilden gaan. Ja. En dus uh, ja, Rob heeft, heeft er zeker ook een, een bijdrage gehad. En wat ook een leuke komstigheid is. Is dat uh, als ik door, door het dorp binnen gegaan. s avonds langs de horeca. Had ik altijd weer even terug kon komen bij hem. Ja. Om nog even af te sluiten met een klein pilsje. Of een biertje. Ja. En, uh, en daar nog even de, de avond door te bespreken zodat je, dat, ja, dat ik ook overtuigd werd dat we op de goede weg waren. En, uh, ja, Dat is gewoon heel fijn. Distributie. het woord uh, veel eerder in het interview. Uh, dat hebben jullie ook uitbesteed. Ja, ja. ja dat, dat is anders niet te doen denk ik. Nee. Dat zei is wel te doen, maar dat moet je misschien ook niet willen. Er, zijn, er is gewoon een goede horecahandel of een drankhandel... die er in wordt uh, op en neer rijdt als het ware. En dat is Melgers. Ja. En ja, je kan zelf uh, je kratjes en je vaatjes gaan ronddelen... In, uh, overal gaan neerzetten en achter de facturatie aangaan en noem maar op. Maar ja, dan heb je gewoon een dagtaak En dat moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Je moet doen wat je goed in bent. Toch? Ja, heel goed. Dat is bierbrauwen voor... Ja, of, uh, ja Danny? nee. <laughs> Eén fan zit hier, hoor. <laughs> <laughs> uh, goed. Uh, nu, uh, de distributie... Uh, uh, degene die dat distribueert, dat is Melgers. Uh, uh, maar er kan natuurlijk meer gelegenheden kunnen, uh, kunnen zich deelgenoot laten maken van dit scharrelopje, toch? Zeker. Zeker, wil, in principe wil ik gewoon dat, dat alle horeca het uh, zou kunnen voeren. Maar uh, ja, we zitten nu nog een beetje op een schaarste. En uh, het kan zelfs zo zijn uh, uh, ja, dat we zelfs met het bier naar een andere brouwerij zouden moeten... als het zo'n groot succes wordt, ja. want dat kunnen ze gewoon niet aan. Ze hebben het zelf heel erg druk, het eiltje. Dus uh, ja, ik moest nu al inplannen van wanneer we de volgende brouwsel erin zouden gooien. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, hoop ik dat het een heel groot succes wordt... En, uh, dat we zoveel mogelijk horecagelegenheden kunnen, bier kunnen geven en, voor de toeristen en voor de Zandvoort. Nou, dan zijn jullie al geen onbekend gezicht meer in Zandvoort. Maar stel, er is, er is een ondernemer die jullie nog niet zo kennen, uh, uitbaten. Hoe kan hij met jullie in contact komen? Nou, hé, zover ik kan meteen. Als hij bier wil gaan verkopen, dan zou ik gewoon uh, direct uh, Melgus kunnen benaderen. Nou, en dan okay. kun je het bestellen en ze leveren het uit. Ben je nog geen klant van Melgers, dan kun je klant worden en... Uh, dan valt het organiseren. Ja. Ik bedoel, het kan via ons gaan gebeuren. Maar ja. Ja, ik ben ook geen tussenhandelaar daarin. Je dus nee, uh, gaat ook niet de, bestellen nee. voor iemand. Dus het is uh, ook zo. We, we zijn ook gewoon beperkt langs geweest bij een aantal horeca-gelegenheden Om uh, het bier uh, te promoten in eerste instantie. Van, het komt eraan. En als je interesse hebt, dan kan je het afnemen. En die mensen heb ik nu eerst de kans gegeven om uh, het bij Melgas te bestellen. Ja, uh, nou, uh, een aantal horecazaken verkopen het nu. Uh, waaronder uh, Rabbel, het Wapen, Lauren Hardy. Uh, sin. Lunchroom, Sin, uh, sin. Uh, die, die verkopen het gewoon uh, ja. Op het strand uh, is het uh, uh, Nautique De Club Nautique die heeft meteen uh, gezegd Vind ik het geweldig, gaan we doen Ze ja. nou, uh, we, we hebben heel veel, uh, nog Vier andere strandtenten benaderd Die allemaal uh, ja, enthousiast waren En die moeten alleen nog eventjes uh, melgen bellen Om te, te bestellen, want Jongens, het gaat zo meteen los En dan, uh, en dan wordt het heel erg gezellig uh, hier op het strand Denk ik, ik. <laughs> Nee, perfect. En een hartstikke mooi biertje. Zowel op kamertemperaturen is hij lekker als, als, als, als koud. Ja. Je kan op beide temperaturen kan je ze drinken, want dat heb ik ook gedaan. En dat ge valt goed, hoor. Ja, het nog steeds. Ja. En uh, ook de zandkleurige schuimvraag opgevallen. Als, helemaal goed. Nee, de, de, de kleurstelling van het etiket en van de bierveeltjes en noem maar op. Het is, het is, is allemaal... Uh, Hardwerkende mensen die met jullie meedenken ja. en die dat, uh, dat ja, tijd en energie erin hebben gestoken. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk mensen uit Zandvoort erbij te betrekken, omdat ja. het gewoon ons bier is. En, uh, en uh, ja, dat, uh, dat is ook wel duidelijk. Dat moet ook. Ben ik iets vergeten in dit stadium? Ondernemers hmm. kunnen. Ja, we moeten wel uitkijken trouwens, want we hebben twee kroegen minder hè, straks. Ja, dat nou, nou, moet je andere zo, gewoon meer afnemen. Het is alleen wel zo dat, dat wat Danny al aangaf, we zijn een aantal zaken uh, voorafgaande de presentatie afgegaan om het uh, bekend te maken. Ja. En dat is niet uh, wel de ene en niet de andere, maar het is gewoon, ja, we hebben gewoon op een gegeven moment gedacht: van uh, oké, okay, ja. De namen die ten tafel zijn gekomen, die zijn we langs gegaan, de rest niet. En ja, die kunnen het wel gewoon bestellen en het is gewoon. Ja, ook een kwestie van tijd geweest. We kunnen gewoon niet het hele nee. strand van tent 1 tot en met 25 af gaan lopen. Ja, maar dan, dan, dan, dan, aan de andere kant, ook nadeel heeft een voordeel. Ik weet niet meer wie dat zei. Nee. Maar uh, het is een exclusief biertje. Het is gewoon op dit moment een exclusief biertje in ja. Zandvoort. Ja, het is ja. exclusief, ja. En, uh, dat, alleen het is wel zo ja. dat wij gunnen natuurlijk het allemaal het bier. Dat en, uh, ik. Ja, uh, wat dat betreft, uh, we zijn net een, uh, nog geen week onderweg. En uh, ja, het wordt nu al vrij goed geschonken in, in de zaken dat die het uh, verkopen. Ja, en ik verwacht gewoon dat, uh, dat, uh, dat het uh, nog veel meer wordt. En vooral ook in het dorp zelf. Hè. We moeten in het dorp ook gewoon uh, de toeristen houden. Niet alleen op het strand, maar ook op het, in het dorp. En uh, we hebben uh, als eerste ook de keuze gegeven om het uh, te voeren. En uh, ja dan moeten we gewoon even kijken hoe uh, de mensen daarop gaan reageren. Yeah. Goed. Dus het, is, het is om naar de horeca toe te komen om het daar te proeven. Dat kan helaas niet... Uh meegenomen worden. Ik bedoel, ik, ik krijg ook regelmatig al de vraag van, ja. goh, kan ik geen flesjes bij Nee, ja, dat mag dat, ik helaas niet. Nee, nee. al zou ik het willen, ik mag het maar wel niet. Het maar dat zou misschien, verkennen. in, het, in, in, in, in, in de, de verre toekomst, toekomst, toekomst zou dat gemogelijk ja, kunnen. behoren. maar staan. is nu nog niet uh, nee. opportun om het, het is, zo. En dat is in principe overal zo. Iedereen die het verkoopt, zowel in fles, ja, dat wordt een beetje moeilijk om mee te nemen, dan moet je meteen een fles meenemen. Zou niet erg zijn, mag In principe, flesje mag, de horeca mag de flesje niet meegeven, niet gesloten meegeven, want dan ben je een... Uh, ja. Dat moet ook niet. Je moet, gewoon, moet, uh, je moet gewoon, uh, gewoon gezellig moet, uh, daar naar gaat, de kroeg. Dan gaan. Gaan, gaan we in de toekomst uh, in, in de nabije toekomst gaan we er wel wat aan doen. Want het zou ook gewoon leuk zijn als souvenirverpakking... Uh, voor. Uh ja. voor de gasten. Maar dat, en dat, dat en en gaat allemaal komen. Dus uh, ja. eerst gaan we dit uh, neerzetten. We gaan eerst proeven en, en we gaan zelf proeven uit. En, uh, mensen moeten het omarmen en, uh, en uh, zolang de voorraad strekt kunnen ze het drinken. Heel goed. En uh, dan gaan we, uh, gaan we eraan uh, werken om het zo groot mogelijk te maken. Jongens, grandioos initiatief. CFM steunt in dit initiatief. Zeker wel. Hartstikke bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. En we gaan elkaar uh, vaker zien. Top. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. En wij zijn geproost. Ja, want het flesje is open, Albert-Jan. Dus we kunnen aan de pak. Heel goed. En hier is Kate Bush en Babushka. De zil van Kebus en Babouska. Eens even kijken hoe die Albert Jan klinkt... Eh, na een uh, paar slokken van uh, de scharrenhop. Hey, dat is Zo erg is, te, is, te, is, te, is toch ook niet? <lacht> er zijn zoveel evenementen. Hij is wel lekker, hè, trouwens. Ja, er zijn zoveel evenementen. Ik vind te veel, te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen. Nou, go ahead. Goed, gaan we. V v <lacht> Nog dit weekend. <lacht> In het Zandvoortsmuseum de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Dus hebt u nog niet de expositie bezocht? Dit weekend is uw laatste kans om deze expositie te gaan bezoeken. Van Mondriaan tot Dutch Design. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten en exposities... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Vanavond, ja, de volkleurenvereniging De Wurf. Opgericht 1 februari 1948, lees ik hier... De Volklorenvereniging de Wurf gaat vanavond weer een toneelstuk opvoeren. En in Theater de Krocht, aan de Grote Krocht 41 te Zandvoort. Het begint vanavond allemaal om 8 uur met een gezellig bal na. Dit jaar spelen ze Ons dorp leeft mee. Kaarten van A9 euro zijn uiteraard nog voorradig en aan de zaal verkrijgbaar. Vanavond vanaf 8 uur, Volklorenvereniging de Wurf met het toneelstuk Ons dorp leeft mee ook vanavond de babbelwagen, een historische uh, digitale fotovoorstelling van de Zandvoort aan Zee op groot scherm, met dit keer als thema Zandvoorts quiz en rondje dorp. Commentaar als vanouds Ton Drommel, techniek en bewerking Bart van Weken. Het begint allemaal om 8 uur en de locatie is zoals altijd Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 15, al hier. Dan ook vanavond vanaf 8 uur. Maar nou zit ik Louis van der Meijen even wat gras voor zijn voeten weg te maaien. Want die wilde het daar straks natuurlijk ook nog even over hebben. Vanaf vanavond is er ook tijd voor de muziekquiz. Dan hebben we het over Lau en Hardy. Test je muziekkennis vanavond met een muziekvraag uit de jaren 1970 tot en met 2017. Met medewerking van onze muziekkenner Frank Vink. Het begint allemaal volgens mij rond een uur of acht... maar dat gaat Louis mij straks al verder nog even uitleggen. Haltestraat, 46 Café Lau Hardy. De muziekquiz vanavond. En morgen gaan we met z'n allen naar het circuitpark Zandvoort... want dan is het weer tijd voor de Automax Street Power. Ook in 2017 is de Automax Street Power weer terug op de kalender. Het wordt weer genieten van de Toyo Tires, Time Attack... Street Legal Drag Races op de 402 meter shows en een volle show paddock. Automax Street Power staat voor een volledig... Uh, uh, uh, evenement morgen op uh, het circuitpark Zandvoort. Meer informatie uh, over dit evenement... en natuurlijk over alle andere activiteiten van het circuitpark Zandvoort... en dat zijn er dit jaar nogal wat... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitparkzandvoort.nl En morgen de klassiek liefhebbers krijgen ook, uh, komen ook aan hun trekken... tijdens Lipstick Percussion Duo. Dat begint allemaal om drie uur in de Protestantse Kerk... aan de Poststraat 1, al hier. Met het Lipstick Percussion Duo met Laura Trompetter en Maria Martplay verzorgen het concert morgen. Nogmaals het begint om 3 uur. De entree is vijf euro en nogmaals de locatie Protestantse Kerk aan het Kerkplein, Poststraat 1. Meer informatie over dit concert en natuurlijk over alle andere concerten kunt u terugvinden op de website www.kerkzandvoort.nl. www.kerkzandvoort.nl. Gaan we naar 22 maart 8 uur 's avonds. 500 jaar Reformatie 22 maart aanstaande in het kader van het internationale Lutherjaar 1517 2017 in dit geval. Luther aan zee, want het gaat over 500 jaar dorpskerk in woord en beeld. Het is geen kerkdienst, maar een openbare feestavond voor het hele uh, dorp. Medewerking wordt verleend door Grootkoor Trumpets of the Lords... onder leiding van Rob van Dijk. Dat allemaal op 22 maart vanaf 8 uur. De entree is gratis. En de locatie noem ik even weer... kijk, waar had ik het ook alweer over... Dat de locatie, 8 uur gratis muziek De locatie staat er niet bij. Weet jij toevallig uit jou? Nee, eigenlijk nou, niet. Goed, uh, kijk even op de website van het VVV. Ongetwijfeld staat daar de locatie vermeld. Dan, vanaf 24 maart is er weer een nieuwe tentoonstelling... in het Zandvoorsmuseum This is China. Dankzij persoonlijke oriëntaties in China... en de daardoor verworven vriendschappelijke relaties... met de Chinese kunstwereld... hebben de kunstbroeders een indrukwekkende kunstportfolio... met kunstwerken van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. Dat begint allemaal uh, op, vanaf 24 maart. dan entree is 3 euro. Ook de locatie. Het Zandvoorts Svaluwe, straat nummer 1. Meer informatie over deze tentoonstelling... en over alle andere activiteiten van het museum... uiteraard op hun website. Nou, dan gaan we naar volgende week. Dan gaan we zo wandeling. Ik neem even een slokje water, mag dat? Geen bier? Nee, nog niet. Rob. De 30 van Zandvoort op 25 maart. De hele dag vanaf 8 uur s morgens tot half 6. Het sportieve weekend wordt op uh, zaterdag 25 maart geopend... door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Ze gaan vanaf het circuitpark Zandvoort voor start. Een uitdagende wandeltocht over 18 of 30 kilometer. Beide routes gaan over het Noordzeestrand... en door het Nationale Park Zuid-Kennemaland. De locatie waar het allemaal begint is circuitpark Zandvoort... En de start is vanaf 8 uur en het evenement duurt tot half 6. En wij staan op locatie volgende week zaterdag. Hè? Dus wij volgen het live vanuit de Haltestraat. Maar er is meer uh, wandel- en fietsgenot in Zandvoort volgende week. 26 maart is de omloop van Zandvoort. Het circuitpark Zandvoort is deze zondagochtend als eerste... het terrein voor de deelnemers van de vierde editie van de voorjaarsklassieker... omloop van Zandvoort. En daarnaast is het tijd voor de Runners World Zandvoort circuitrun... ook op die 26 maart. Dat begint allemaal om kwart voor elf... Tot 4 uur. Dus ik zou zeggen, genoeg te doen in Zandvoort. Nou, neem nog even een slokje water, eh, Albert-Jan. Tot zover de evenementagenda. Wil je ze allemaal op je gemak nalezen? Dat kan eh, eenvoudig, hè, via de CFM-app. En die is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek onder ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablet. En hier is Bruno Mars.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 C'était le jour de chance. Ils reprieven alors, Chacun hun chemin. Saluèrent la Providence, en se faisant un signe de la main. Ja, ze zullen waarschijnlijk momenteel niet aan het luisteren zijn. Heb ik het over de heren Leen en Rapper. Want die gaan weer naar Frankrijk toe. Ja. Wat ik toe Frans kunnen draaien, maar ik heb even gekozen voor deze. Ook weer heerlijk om te draaien zo op de radio. De zingel van Michel Fugain en Une Belle Histoire. Ja, Une Belle Histoire heeft uh, Louis van der Meijen ook altijd. We zijn heel benieuwd uh, naar jouw uh, mooie verhaal. Proost. Proost trouwens. Ja, Louis. Ja, de schar op. Hoe bevalt hij? Hoe nou, smaakt hij? Je? is lekker hoor. Is lekker he? heerlijk, lekker ja. fris en uh, ja, een beetje zoetig. Beetje ja. zoetig. Uh, uh, uh, hij, hij is nog goed koud, want ja. hij komt van buiten. Weet je wel welk glasje je nou drinkt? Ja, de, de burgemeester ook uitgedronken, denk ik. Ja, o, bij smaakje, of valt mee? <lacht> nou, het valt mee. <lacht> nee hoor, het valt mee. Louis, welkom in de studio. Meestal, ja, als jij langskomt, gaan we het over biljarten hebben. Daar gaan we het vandaag niet over hebben... We gaan het even hebben over uh, Lauw en Hardy. En wel uh, over uh, de muziekquiz uh, van vanavond. Maar daarvoor nog even het volgende. Uh, onlangs uh, las ik in de Zandvoortse courant. een Elfstedengolf. Ja, dat was fantastisch leuk. Dat hebben we vorige week zondag gedaan. We hadden verwacht op. Uh, we hadden gerekend op een beetje storm, wind en een beetje sneeuw. Maar. Ja. Het was bloedheet. <laughs> Want. Uh, ja, we hebben gewoon in ons uh, shirtje uh, lopen golven. En uh, ja, het was heel leuk aangepakt. We had het fantastisch gedaan. Bij elke hal stond de naamplaats van uh, de route. Ja. En uh, ja, het was een, een klune. Stond er een bord met klune. Er stond een bord met uh, gevaarlijk ijs. Uh, we kregen zelfs een lekker shotje in de baan. En uh, ja, het was fantastisch geregeld. Bitterballetjes na afloop. En bij Ron s avonds een uh, fantastisch winterbuffet. Een eenvoudig toch voedzaam buffet? Heerlijk. Ja, ja, dat rondbekende op Maar dat is ja. altijd, altijd goed, hè? Ja, het was gewoon uh, weer een geweldige dag. En uh, ja, het is gewoon iets. Uh, hij had het zomaar bedacht en het was natuurlijk heel leuk. Alleen ja. het was een beetje te warm, hè? Ja, in alle steden. Maar ja. goed, het was uh, een succes. Goed, dan vanavond uh, de muziekquiz. Ik gaf het al even aan bij de evenementen. Uh, agenda, uh, muziekquiz we, we, vanavond. Vanaf 8 uh, uur. 8 uur uh, begint het. Uh, teams van twee mensen, daar kan je mee inschrijven. Dus gewoon, kan uh, men nog inschrijven? Ja, veel? makkelijk. Ik kan het al inschrijven, want er kunnen al mensen zat bij. En uh, het wordt georganiseerd uh, door uh, Frank Vink ja. en uh, Ron. Nou, Frank Vink, uh, die weet alles, maar ook alles van muziek. En die maakt er ook een geweldige avond van, want die heeft uh, daar verhalen van artiesten bij. Dat is geweldig. Heel mooie anekdotes ervan en ja, heel veel vragen. Het is natuurlijk een uh, zeg maar zes zeven rondes worden er gedraaid. Het is ja. muziek van de jaren zestig tot en met nu. Ja. Dus je moet van alles wat weten. Nou ja, ik ben daar nooit zo goed in. Dus ik ben altijd de man die dan s'avonds alle lijsten nakijkt van de mensen. Ja. Of ze het goed gescoord hebben. Maar het is gewoon een geweldige avond. Met veel muziek. Ja. En uh, ja, veel uh, leuke vragen. Dus dat is goed in elkaar gezet altijd. Zitten er uh, al uh, wat uh, prominente teams tussen? Of wij daar nog niet over uitweiden? Nou, er zijn uh, altijd winnaars. Die, uh, ja, er zijn altijd heel goede. Maar vanavond, want dat is wel gebeurd natuurlijk de laatste jaren... dat er wel zijn telefoontjes in... Uh, de telefoons moeten ingeleverd worden. Ja. Iedereen moet zijn telefoon inleveren. Ze mogen niks opzoeken. Nee. Want uh, ja, ons ben je in het voordeel natuurlijk. Ja, klopt. Nee, ik, daar moet je streng op toezien. Ja. Ik bedoel, uh, ik bedoel, dat hoort niet bij zo'n spel. Nee, dat hoort er ook niet bij. En het moet gewoon eerlijk gaan. Ja. Uh, dan, goed, muziekquist vanavond vanaf 8 uur. Ja. Uh, wat kost het om mee te doen? Niks, het kost niks. Dat is D mooi. D dat is mooi. Vragen, vragen naar de bekende weg, weg. Ja. dat vragen naar de bekende Nee, het kost niks en uh, je moet gewoon lekker gezellig meedoen en het uh, is ja, ja. gewoon een gezellige avond met een hapje erbij en uh, lekker, misschien ook een zandstof biertje. Ja, want die is... heeft hij op de tap dus. Uh, nee, nou, jij, jij hebt een voorsprong. Ik heb een voorsprong, <laughs> maar we gaan, het wordt gewoon een gezellige avond. Ja. Uh, dan even vooruitkijken naar volgende week zondagmorgen om 7 uur. Dan is het weer zover Dan het Formule 1 seizoen begint weer in Australië. Uh, wat gaat, doet Lauren Hardy er ook weer in mij door het uh, live uh, uit te zenden? We gaan uh, live uitzenden. Wij zijn om 6 uur aanwezig morgens. Goedemorgen! 6 uur. uur gaan we aanwezig. Dus uh, eigenlijk, uh, uh, ja, nee. 6 ja. uur oude tijd, nieuwe tijd. Ja, we zitten met die, een, die zomertijd, hè? Dus... Uh, Nee, maar het wordt een uh, spektakel. We, we hebben een heel groot scherm natuurlijk achterin bij Lala Hardy. We hebben een race simulator. En ja. we gaan uh, het helemaal... Uh, wij zijn ook zelf coureurs. Ja. We gaan een competitie uh, opstarten. Dus iedereen... Uh, ja, we gaan uh, Eerst mag je even twee rondjes rijden. Dat, dat was een groot succes trouwens tijdens ja. een rondje dorp. Hè? Die, die race simulator. Ik bedoel, ik hoor er nog steeds mensen over. Dat is, dat dat is geweldig. Komen. En uh, we hebben natuurlijk alles in Dus we kunnen gaan lekker naar Australië beginnen. Nou, je gaat eerst twee rondjes even proef. En dan ga je gewoon je tijd neerzetten. Je kwalificatietijd. Ja. Uh, de punten die worden uitgedeeld, ook helemaal uh, volgens het Formule 1 gebeuren. Dus we gaan een hele lijst bijhouden. En uh, ja, dat wordt gewoon geweldig. En wie gaat dat allemaal bijhouden, die administratie? Nou, dat. Uh, nou, ik wil me daar gewoon voor inzetten, want dat ja. samen met Ron, Ron doet al zoveel. Maar ik wil dat doen. En uh, mijn zoon uh, die is nog wel goed in die simulator. Dus ja. die gaat dat een beetje begeleiden, mensen een beetje uitleggen. En dat wordt gewoon uh, een spektakel. En ik hoop dat er heel veel mensen komen. We hebben er zeker al een stuk of tien. Oké. Okay. Nou, maar we hopen gewoon dat we met een man of 20 dagen gezellig uh, de race kunnen gaan kijken. Misschien wel meer. Ja. Kijk, het is nu een vroege race natuurlijk. Maar straks is het uh, ja. mooie tijden. En dan zal het veel drukker worden. Nou goed, die vroegtijdstip, de echte diehards, die, die, die we kunnen, kunnen toch niet wachten tot volgende. Nee. Want ik bedoel, die, die willen ook weer los. En met die nieuwe auto's, en zeker met de nieuwe regels. Uh, verwacht ik daar toch uh, een heleboel mensen die het vanochtend vroeg bij jullie. Uh, ik hoop dat we meteen kunnen juichen, hè, van Max. Ja. ja. Dat, uh, dat wordt natuurlijk wel wat. Dat zal de toekomst uitwijzen. Goed, vanavond eerst de muziekquiz. En dan volgende week zondagmorgen... Uh, om 6 uur. Uh, en om zeven uur de ronkende motoren ja. vanaf de Halterstraat. Ja. Vanaf de Halterstraat, ja. ja. Goed. Doe ronde uh, en aanhang de groeten van ons. Ja, En uh, volgende keer gaan we het weer over biljarten hebben. Zeker weten. Oké. Okay, okay, hoi, bedankt. dankjewel Louis van der Meij. Jawel, de activiteiten bij Laura en Hardy. Hier aan de Halterstraat in Zandvoort. En hier is Ricky Martin. Juist met Louis van der Meijen over de Formule 1. Ja, volgende week zondag om 7 uur s ochtends begint die wedstrijd. En dat is wel heel erg vroeg hoor, want de zomertijd gaat ook weer in hè. De zomertijd komt er weer aan volgend weekend. En uh, ja, de zomer hoorde je ook een klein beetje op de Sanfordse Radio met Tenta Kanta. De single van de Ricky Martin. Nou, die is bijna 4 uur. We gaan op naar het nieuws. En weer van 4 uur. En daarna zijn albert een keer nog 1 uur lang. Met stam voet op zaterdag in hier is cujers die kill to cats and down to earth. Shooting stars in midnight pastures And hanging out on clouds beneath the moon Tuchin rise on magic carpet It's a fairy tale to me but join you to set up